Goedemorgen, ik ben Dioke Dit is het nieuws van NOS op 3. Een groep asielzoekers in Ter Apel kan nergens terecht. De opvang zit zo vol dat het er vannacht op bleek dat mensen buiten op het gras moesten gaan slapen. Er waren al dekens uitgedeeld, want het was koud. Op het laatste moment werd er een plek gevonden in het kantoor. Daar staan geen bedden, maar mensen hadden in ieder geval een dak boven hun hoofd. Het COA dat de opvang regelt, weet het even niet meer. Alle opvangplekken in ons land zitten vol. Nergens is meer een bed vrij. Heftig nieuws over jongeren tijdens de lockdown. 1 op de vijf vond die periode zo zwaar... dat ik erover dacht om een einde te maken aan zijn leven. Onderzoekers spraken met mensen tussen de 15 en de 25... en die vertelden dat ze veel last hadden van onzekerheid... en het gebrek aan perspectief... En hoe langer het duurde, hoe somberder ze werden. Als iedere keer een nieuwe lockdown komt uh, die steeds je leven in de war gooit... het zou zomaar kunnen dat, dat je daar op een gegeven moment minder goed mee kunt omgaan. Als jij zelf wel eens met dit soort gedachten rondloopt, zoek dan hulp. Je kunt terecht bij 113. De GGD denkt dat richting de zomervakantie weer meer mensen een coronaprik willen, staat in de Telegraaf. In sommige landen zijn nog steeds alleen toeristen met een booster welkom... of is een coronabewijs verplicht om bijvoorbeeld uit eten te kunnen... Als dat de komende maanden zo blijft, zullen meer mensen een boosterprik zien zitten, denkt de GGD. En in Groningen praten ze vandaag nog wel even door over wat er gisteren is gebeurd. Twee bouwvakkers hoorden uit een huis een man om hulp roepen. Ze keken door de brievenbus en zagen dat hij tot zijn middel vast zat in pas gestort beton. De man kon geen kant op. We hebben samen besloten van we gaan eerst het bouwbedrijf beelden. Nee, het bouwbedrijf gebeld en niemand ze trapte de deur maar in. En uh, toen vonden we die man daar. Ze belde Gouden Brandweer, die kon de man loskrijgen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het gaat, weten we niet. Het weer, bijna overal lekker zonnig vandaag. En tot de avond blijft het droog. Het wordt ongeveer 21 graden. In Limburg kunnen we de 25 aantikken. Morgen een het of 20. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Ja, ik heb het.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 We gaan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 3, 4 bier, geen water. Hey! Is zo 5, 6 uur later. Hey! Mijn pacha zit de mol voor de kater. Hey! Wij gaan nooit meer slapen. Hey! Maak mijn moeder niet trots. Hey! We groeien nooit op. Hey! Alles op de pop. We geven geen. Pop. Ze kennen mij bij de bar. Ik ben met de bar. De barkeeper is van de zaar. Huh? Lieve jongens, we gaan veel te hard. Stop. Dit is echt, je weet het, de...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 Laura non c'è, è andata via, Laura non è più cosa mia, e dai sei qua e mi chiedi perché, l'amo se niente più mi dà. I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 Open up my mouth to let it out Set it free turning around who I once a Dit is van Zon yeah.